Zicht. Er is iets in mijn hart dat me bang maakt Ik denk aan jou, mijn ogen zijn nog dicht Als het ochtendlicht de maan zachtjes aanraakt En mijn hoofd gelooft niet wat mij Van mij is nog aan je zij en geloof niet dat je echt bent weggegaan. Ik huil omdat ze nu in je armen ligt. Door mijn tranen heen zie ik steeds jouw gezicht. Waren jouw woorden slechts woorden, Gedraaid om de liefde heen. Ik huil om jou want ik weet dat ik jou verloor. In het diep van de nacht is het of ik je stel mag hoor. Onze dromen zijn voorbij, je gaat verder zonder mij. Ik hou jou. Je gaf me nog een allerlaatste zoen. Ik zag aan de blik in je ogen. Er was echt niets meer dat ik nog kon.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 Want u weet dat ik jou verloor In het diep van de nacht is het of ik je stem nog hoor